Dit is Radio 1. Vijf uur. De Radio 1 Sportszone. Lucera Carasso en Tom van Hek. Wij zijn in afwachting van die vijftiende medaille voor Nederland. Wordt het zilver of brons voor Gerco Schreuder? We weten het zo. En de hockeydames knokken, knokken voor een plek in de finale tegen Nieuw-Zeeland. Ook aandacht voor de komst van Murdoch in het Nederlandse voetbal. Eerst het NOS nieuws van vijf uur is Juri Stubenitski.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 zegt dat er bij de strijd een groot aantal mensen is omgekomen of gewond is geraakt. Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten spreekt van de zwaarste gevechten in Aleppo... sinds de opstand in Syrië 17 maanden geleden begon. Het treinverkeer rond Leiden heeft stilgelegen na een ruzie over de voogdij of over een baby. Een man en zijn ex-vrouw kregen in de buurt van station Leiden Centraal oneenigheid... over wie het kind mocht meenemen. De ruzie leidde tot commotie bij omstanders. De man pakte de tas van zijn vrouw en rende een trein in. Het kind bleef achter bij de vrouw. Omdat niet duidelijk was wat er precies was gebeurd... werd het treinverkeer een half uur stilgelegd, zegt de politie. Omdat het nog niet helemaal duidelijk was wat er nou uh, aan de hand was... Uh, hebben we wel meteen gehandeld... Uh, achteraf kun je zeggen, ja, uh, dan heb je dus de treinen stilgezet... Uh, voor iemand die dan met een tas vandoor uh, is gegaan. Alleen op dat moment was dat nog niet duidelijk dat hij alleen een tas bij zich had. Uh, en vandaar dat we dus uh, de treinen stil hebben laten leggen. De man werd uiteindelijk in een van de treinen bij station Leiden opgepakt. Turken die meededen aan de gay pride zijn bedreigd. De bedreigingen waren te lezen op Facebook en op internetfora. De politie onderzoekt of de teksten strafbaar zijn...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 Het is 1-1 geworden bij Nederland tegen Nieuw-Zeeland De halve finale van het vrouwentoernooi hier bij de Olympische Spelen van Londen. Een strafcorner voor Nederland. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Drie minuten voor rust. En ik zei nog tegen Willem M. Bos die naast me zit. Ik zou een variant spelen. En wat doen ze? Ze spelen een variant die, uit, die uiteindelijk uh, terecht komt bij Maartje Paume. Die scoort in tweede instantie dus. 1-1 voor Nederland op weg naar de rust. En Ed van der Bent heeft paardennieuws. En Gerard gaat strijden om het zilver en brons gaat hier tussen Gekko Scheuder Die net als in de volgorde van de tweede omloop start voor Sian O'Connor de Ier. En hij gaat nu naar de eerste hindernis van het barrageparcours. parcours. Overigens samengesteld uit alleen maar hindernissen uit die tweede ronde. Dat is nog wel eens anders, dat er een extra hindernis wordt gebouwd. En hij doet het goed. Jur, ja, hij is op goede koers. Hij is op goede koers. Hij op allerlaatste risico nemen. Hij uh, rijdt heel vlot door. Ik denk dat hij daardoor de druk enorm brengt op Sion uh, O'Connor... Hij zal daar ook neemt iets, iets weer terug. Iets weer de tijd. Maar het is heel belangrijk voor hem dat hij deze ronde foutloos blijft. Zodat alle druk op de andere ligt. Niet meer die vervaarlijke driespoor. Nog één element ervan. Hij zet niet de volle snelheid erin. Of zo, dit gedeelte was waar hij kon doorgalopperen om tijd te winnen. Nu wel. Nu gaat hij duidelijk versnellen. En dan weer terugnemen. Dat klopt voor die muur. Maar. Hij, springt, uh, hij springt heel goed. Hij doet naar één hindernis te gaan. Nog foutloos. En het lijkt mij toch niet dat Sian dit kan gereden. Het is dus te hopen dat hij daar goed overheen springt. Gaat nul over de laatste. en daarmee licht is de druk voor Sian zo groot dat hij dat niet gaat redden. En de tijd, schrijf hem op. 49 seconden, 79 honderdste. Foutloos. Gerko Scheuder met Londen. En Steve Kerda die kijkt vanuit de zijkant rustig met Nino de Wieson. Hij weet dat hij straks het. Olympisch goud krijgt omgangen, Zo'n zware medaille. Jurda, dat heb jij al mogen hebben. Zo'n zilveren medaille. Gerko Schreuder heeft dus in ieder geval brons. Hij heeft dus in ieder geval brons. Maar wie kan hem nog van het zilver afhouden? Dat is Cyrano .E Connor, De man die het goud had. Of die het verdiend had of niet. In ieder geval zijn paard werd positief bevonden. Na de Spelen van Athene. En dan moest de titel teruggeven. een jaar later werd alsnog Rodrigo Pessoa uitgeroepen tot Olympisch kampioen. Dus ja... Reverseert Sian zich natuurlijk wel om er uh, goed bij te zetten. Uh, persoonlijk denk ik dat we nou reële kans hebben op het zilver. De rit van Gerko was niet perfect, maar was gewoon helemaal uit het boekje. En ja goed, Sian zal nu zoveel risico moeten nemen... waardoor ik haast denk dat hij wel ergens fout moet gaan krijgen. Hij gaat met zijn 12-jarige Gaat Oldenburger in een behoorlijke snelheid gaat hij van start. In de Ieren, daar zijn we van gewend. Dat hij neemt tegelijk altijd... al veel risico zei... op de eerste stijlsprong. Uh, hij is wel snel. Hij, hij is sneller. Hij lijkt sneller te gaan, maar goed, uh, de problemen komen aan het eind van het parcours. Wat moet hij daar strekken, dat paard? Enorm, wat moet hij strekken over nou, die oksel? Nou wordt heel moeilijk op die hindernis. O, daar komt hij wel over, maar ook daar neemt hij weer erg veel risico. Met nog drie hindernissen te gaan. Maar hij is sneller. Tot nu toe. Hij is sneller. Het zal toch niet zijn. Het lijkt naar de jachtrit wat hij nu doet. En dan heel kort wenden. Naar de voorlaatste. Te groot. Met nog één hindernis te gaan. Ja, hij gaat eronder hoor. Hij gaat eronder. Dit gaat die redden, hij redden hij, hij gaat eraf. Af. Hij gaat eraf. Op de laatste sprong gaat hij eraf. Hij was uh, zo'n drie seconden sneller. Als ik het uh, goed zie. Maar uh, dat betekent dat er een... Uh, Prachtige zilveren medaille hebben voor Gerko Scheuder met Londen. Maar Sion uh, O'Connor. Ja, dat moet toch uh, eventjes. Geeft hij een gebaar dat hij zegt: Van kijk, ik heb toch weer even een medaille terug. Die gouden had ik niet meer. En hij wijst naar zijn paard. Hij doet hem echt kloppen geven op uh, de hals. Het paard heeft het gedaan. Jammer van die laatste springfout. Maar dat geeft ons in ieder geval die, uh, die prachtige medaille. En uh, ja, Steve Kardaar, daar kun je niet omheen. Dat was de absolute winnaar. Geen enkele fout voor zijn paard. Maar daar gaat de Gerard. Ja, het is hier rust. Rust bij Nederland tegen Nieuw-Zeeland. Uh, ook hier de strijd om een zilveren plak natuurlijk. Het is de halve finale van het toernooi. En als Nederland dat wint, dan is het zilver binnen. En dat was uh, Max Kaldas, de coach van uh, het Nederland vrouwenteam, die niet wil wachten tot hij straks in de kleedkamer zit, hier onder de tribune. Hij haalde de ploeg snel bij elkaar, maakte het bekende kringetje op het veld. Heeft daar wat gezegd, wat is niet duidelijk. Zullen we het misschien straks over hebben. Maar in ieder geval daarna pas kon de Nederlandse ploeg de kleedkamer in. Dat is nu gebeurd en nu kan uh, Kaldas een Straat ...voor de tweede helft gaan uitleggen aan de vrouwen. Het is rust. Bij Nederland tegen Nieuw-Zeeland. De, de halve finale. Het is 1-1. Ja, tot zover het Olympische nieuws. Alleen nog het weer. Aan het begin van de avond wat lichte buien. Maar het wordt ook snel droog. Ook morgen droog. Vrij veel bewolking. En af en toe zon. Het wordt dan zo'n 21 graden. Vrijdag en in het weekend loopt de temperatuur op. En is er meer zon. AMWB verkeersinformatie. Op dit moment staan er zes files. De meeste staan rond Rotterdam. Deze vallen op. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen het knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord. Twee kilometer door een ongeluk. Bij Delft-Noord zijn er twee rijstroken dicht. A15 vanuit Europort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenissen 4. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en het knooppunt plein 8 kilometer. Hier zijn ook twee rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A20 vanuit hoek van Holland naar Gouda, daar staat tussen Spaanse polder en het knooppunt plein 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Vijf goud, vier zilver en zes brons. Nederland komt uit op vijftien medailles in totaal. De hockeydames staan 1-1 in de rust. Straks reacties op het zilver. Maar eerst gaan we eens even bij het zeilen kijken. Misschien wel nog een kans op een medaille. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Teck en Lucella Carasso. Ayot ah, Kloosterboer, jij gaat ons bijpraten over uh, onze dames. Want uh, hebben ze nog kans? Ja... Het gaat dan even om uh, de 470-dames. Marceline uh, de Koning heeft... Uh, nou, ik zeg Marceline de Koning. Dat, dat, daar komen we zo op. Nee, Lopke Berghout en uh, Lisa Westerhoff in de 470-klasse... die hebben gevaren vanmiddag hun laatste twee reguliere races. Ze moesten hun uitgangspositie bepalen voor de medalrace. Maar dat ging helaas mis. Uh, kans op zilver en kans op goud is helaas verkeken. Ze staan nu wel op brons en dat moeten ze gaan verdedigen. Het wordt een hele spannende medalrace... ...op vrijdag. En uh, daar kan dus nog een medaille bij komen. We hebben al zilver hier op het water. We hebben al uh, goud natuurlijk van Dorian van Rijsselberg. Daar kan dus een bronzen plak bij komen van Lisa Westerhof en Lopke Berghout in de 74 klasse. Ook net gevaren, de matchrace klasse met uh, Annemieke Bes. Met uh, René Groeneveld als stuurvrouw. En Marceline Bos, de koning. Daar is ze weer. De voormalige partner van uh, Lopke Berghout. Samen wonnen ze zilver in Peking. Nu zat ze in de matchrace boot met die twee uh, andere dames. En ze hadden de kwartfinale gehaald. Dat was heel knap. Met de hakken over de sloot dat wel. En daarin kwamen ze, kwamen ze uit tegen de nummer 1 van de, van de round robin. Het uh, toernooi dat ze daarvoor gevaren hadden. Dus nummer 1 tegen de nummer 8. En uh, dat hebben ze goed gedaan. Ze stonden na gisteren op 1-1. Het was een best of 3. Maar vandaag hebben ze beide races verloren. Dus Nederland ligt bij de matchrace klasse uit het toernooi. Dat is jammer. Ze hebben het goed gedaan. Maar Australië was duidelijk te stijgen. A.J. Kloosterboer, dank. Je hebt ons bijgepraat over het zeilen. We gaan nu naar Sebastian Timmerman. Die is van het baanwielrennen naar BMX overgegaan. Sebas. ...kijkt naar de, uh, opwar het opwarmertje eigenlijk voor het uh, echte toernooi dat morgen gaat, uh, verder gaat. Dan gaat het erom uh, dat je je tegenstanders verslaat zodat je door kan in het toernooi. Vandaag is het uh, kwalificeren op tijd en aan de hand daarvan worden in het geval van de mannen... ...de kwartfinales van morgen in elkaar geschoven. Twee Nederlanders gehad, Jelle van Gorkum, de Nederlander die in maart zo keihard onderuit ging... ...en heel lang uh, nodig had om te revalideren, is erbij. voorlopig de twaalfde tijd. Oeh, en nu gaat er een uh, led onderuit... Hetsu Strijmanis op het laatste gedeelte richting de streep. Komt ook hij niet goed uit op een van de hobbels. En knalt keihard tegen de grond waar hij nu op knieën en op zijn handen zit. Een beetje verzuft naar de grond zit te staren. Het was een enorme klapper van die Strijmanis. Maar Van Gorkum die dus een rentree heeft gemaakt. Of in ieder geval zijn debuut op de Olympische Spelen had. als een rentree gemaakt na die zware valpartij bij het WK. Maar daar kwam hij niet verder dan de kwalificaties natuurlijk. Maar hier rijdt hij de Voorlopig twaalfde tijd als we 21 rijders gehad hebben in het veld van 32. Hij zit dus zo'n beetje in halverwege dat veld. Heel goed werd er gereden, is er gereden door Twan van Gent. De tweede van de drie Nederlanders. 20 jaar is die, komt uit Den Bosch. Hij is de snelste tot nu toe. 38 seconden en 339 ste En blijft toch bijvoorbeeld een rijder als Andres Jiménez voor. Dat is een Colombiaan. De nummer vier van de Olympische Spelen van vier jaar geleden. Ondertussen staat Trijmanis weer. Hij. Uh, loopt een beetje dizzy duidelijk te zien dizzy van de baan af. Hij heeft in ieder geval... een flinke wond net boven zijn neus. Daar komt wat bloed uit. Dat deptie. Voor hem... zit in ieder geval deze kwalificatie erop. En gaan wij kijken. Zijn wij in afwachting... van de laatste Nederlander. Dat is Remo van de Biesen. Gaat dadelijk over een minuutje of vier... van start. Eens kijken of hij dan... die 38 seconden en drie tiende kan gaan aanvallen. Waarmee Twan van Gent aan de leiding... staat van deze kwalificatie. Gaan we weer naar Ed van der Bent. Zag brons bij de equipe van de dressuur. Ik zag zilver bij de equipe van de... Springers en ziet weer zilver ed in de officiële uitslag van het individuele springen. Ja, dat betekent dus Tom dat uh, Gerco Scheurder met uh, twee medailles naar huis gaat. En uh, dat is wel eens anders voor hem geweest. Want vorig jaar had hij nog uitzicht op het goud in uh, de laatste... Ronde de laatste wedstrijd van het Europees Kampioenschap in Madrid... eindigde toen op de vierde plaats. Maar mensen die misschien niet zo in de paardensport thuis zijn... die zeggen, ja gekke schudden, ik heb er wel eens gehoord. Ik heb ook gehoord van Ben en Wim. Nou, dat zijn broers van hem. Maar hij is de meest succesvolle. Hij was al Europees Kampioen bij de Young Riders in 1999. En hij was er ook bij toen Nederland net buiten de medailles bleef... bij de Spelen met de vierde plaats van 2004. Met zijn paard Monaco. Met hetzelfde paard vier jaar later ook net buiten de medailles... met het team bij de Spelen van 2004. 2008 in Hongkong. Wat betreft de benzine werd dat daar uitgevoerd. En twee jaar daarvoor waren we natuurlijk wereldkampioen in Aken... bij de wereldraad te spelen. En ook daar zat Gerco in dat team. Dus uh, ja, het is iemand al met een fantastische palmares. Maar daar schrijf je dan, uh, net als jij net aangaf... van die prachtige medailles bij. En uh, ja, dat zal hij met nog heel veel furoren... zal hij dat als een aanmoediging zien om door te gaan. Hopelijk ook dat de stal, want het hing er een heel klein beetje om... we hebben daar natuurlijk niet te veel over gesproken... Maar omdat hij uh, rijdt voor stal eurocommerce. En er waren wat uh, lastige situaties in de financiële zin. Van uh, zouden de paarden eventueel door een curator uh, in uh, zeg maar, ja, bescherming worden genomen. Om het dan maar positief te zeggen. Nou zover is het gelukkig niet gekomen. Hè. We hopen dat het ook zo blijft die situatie. Maar in ieder geval heeft het uh, Gerco deze Londen. Fijn dat ze hem zo genoemd hebben. Want het heeft in ieder geval voor Nederland heeft het medailles opgeleverd. En net nog heel even. We zien wel is een springer olympisch kampioen worden. Dat we nou afloop zeggen. Nou ja die had blijkbaar zijn dag. Maar we hebben we hebben nu grote namen voorin gezien. Hè? Hele grote namen, Tom. En uh, daar hoef je niet deze een grote volger van de nee, sport voor te zijn om die namen toch in ieder geval ja. te volgen. En echt de grote mannen, ja, hetzelfde zag je eigenlijk ook bij de spelen van uh, Sidney Dijon, dubbel dan het goud, Albert Voor het zilver. En we hebben nog eens een keer zilver gehaald trouwens. Dat was met Piet Raimakers. Ja. Laten we hem niet vergeten in 1992 Barcelona. in Barcelona. Dank Ed. Weer een medaille. We rekenen morgen bij de dressuur natuurlijk weer op een medaille bij Ed van de Bent. Mocht u net inschakelen, het is 1-1 bij de halve finale Nederland-Nieuw-Zeeland. Bij de hockeydames, het is op dit moment rust. Geeft ons de gelegenheid om uh, te praten over die live-uitzendingen van het Eredivisie Voetbal. Want die komen in Amerikaanse handen. Fox, het televisienetwerk, neemt de meerderheidsbelang in Eredivisie Live. Voor 12 jaar bedrijf, uh, betaalt het bedrijf naar verluid 1 miljard euro. De directeur van Fox Nederland, dat is Raymond van der Vliet, die is daar uiteraard blij mee enorm blij. Fox heeft uh, zeer veel internationale ervaring op het gebied van sport- en televisiezenders. En wij zijn zeer verheugd dat wij dat nu naar Nederland kunnen brengen... in een mooie samenwerking met de Nederlandse voetbalclubs. Fox is eigendom van Rupert Murdoch. En uh, er gaat nu wel iets veranderen, dat zegt NOS-directeur Jan de Jong. De komst van Murdoch naar Nederland is niets meer of niets minder dan een media-revolutie. Dat moeten we met elkaar heel goed beseffen. Er is één patroon, dat is als hij investeert in voetbal dat het voetbal op het open net minder zichtbaar wordt. Het wordt later op de avond en over het algemeen ook kortere samenvattingen. Ja, de jong vreest dus dat het gevolgen heeft voor die samenvattingen... die nu op dit moment door de NOS worden uitgezonden. We zijn nog in onderhandeling met de Eredivisie. De Eredivisie heeft mij ook gegarandeerd dat er een mogelijkheid bestaat... dat de rechten bij de NOS blijven. Onze inzet in die onderhandeling zullen zijn zondagavond 7 uur... en toegankelijk voor iedereen, uh, maar niet ten koste van elke prijs. Ja, gevraagd uh, aan een reactie bij voetbalfans in de Amsterdam Arena. Daar bleek dat die niet erg enthousiast zijn. Uh, hij heeft het toch weer voor elkaar, die Murdoch. En voor de rest, uh, ja, volgens mij, dat Eredivisie live, dat wil niet echt heel erg van de grond uh, afkomen. 600.000 mensen, geloof ik. Precies. Maar u vindt het te duur. Ik vind het te duur en uh, er is genoeg uh, voetbal door de al op de, de televisie. Er zijn de samenvattingen wel genoeg in het weekend. Toch denkt de directeur van Fox dat voetballiefhebbers erop vooruit gaan. Als voetballiefhebber hoop ik dat u er beter van wordt dat wij het voetbal op een nog mooiere manier naar u toe kunnen brengen. Technisch, kwalitatief meer voetbal. Uh, meer competities, uh, uh, spannendere programma's eromheen, he, de praatprogramma's, alles, alles te verbeteren. En dat verwacht ook de directeur van de Eredivisie, dat is Frank Rutten. Nou, zij zullen ons uh, mee gaan helpen om te kijken van hoe kunnen we het rechterpakket wat we op dit moment hebben, hoe kunnen we dat nog verder verbreden. Uh, daarnaast uh, kunt u zich voorstellen dat de manier waarop de wedstrijden in beeld worden gebracht, de manier waarop het uh, nieuws bij de, uh, bij de voetballiefhebber brengen, dat we daar nog verbeteringen kunnen aanbrengen. En deze partij kan ons helpen door de ervaring die ze daar in de jaren mee hebben opgebouwd. En wat bedoelt u met meer rechten? Meer rechten, ik bedoel, op dit moment zenden wij de eredivisiewedstrijden uit. En de KNVB-beker, de Duitse beker, Coppa Italia, Europa League, de V Cup. Dat we, kunnen we die rechtenpakketten, die willen we in de toekomst natuurlijk nog verder gaan uitbreiden. Zodat we de Nederlandse voetballiefhebber, die nu al abonnee is van Eredivise Live, nog meer voetbal kunnen aanbieden. Want verschillende buitenlandse competities hebben die uitzendrechten al aan Fox verkocht. Ja, natuurlijk hebben we daar naar, uh, naar gekeken. En... De geluiden die ik van mijn collega's krijg uit het buitenland, de Bundesliga of de Premier League, die zijn allemaal positief. Omdat met name de zenders van Nieuwskorp in staat zijn om de liefde voor het spel op een hele goede manier onder de aandacht te brengen. Ik bedoel, Het succes wat ze hebben in het buitenland hebben ze toch met name te danken aan het feit dat ze die voetbalbeleving, die sportbeleving, op een hele goede manier kunnen overbrengen. En dan een reactie van FC Groningen-directeur Hans Nijland. Hij zegt ook dat het een flinke opsteker is voor de clubs in de Nederlandse Eredivisie. Het is buitengewoon goed, goed, goed nieuws. En met name voor het, voor het Nederlands voetbal is het, is het heel belangrijk. Er is wel eens sceptisch gedaan over ons voetbalkanaal Eredivisie Live. Wat we als gezamenlijke Eredivisie-clubs in 2008 zijn, zijn opgestart. Maar het heeft zich nu toch maar even bewezen. En dat ja, dan zo'n wereldspeler is. Uh, geïnteresseerd is in dit, uh, in dit kanaal. Dat zegt natuurlijk heel veel. En dat zal ook geld opleveren. Deze deal betekent concreet dat wij er uh, financieel substantieel op, op, op vooruit gaan. En hoeveel de clubs erop vooruit gaan dat uh, blijft gissen. Naar het schijn ligt er dus 1 miljard euro op tafel voor een periode van 12 jaar. Dat gaat niet dit seizoen in, maar volgend seizoen. De kaken, gevraagd naar dat geld, blijven bij alle partijen stijf op elkaar. Wij hebben als clubs met de directie van de ECP en ook met Volksaf gesproken dat wij voorlopig nog even geen bedragen naar buiten zouden brengen. En ik vind dat je dat met elkaar uh, afspreekt, dan moet je dat, uh, dat moet je er ook doen. Dus uh, ik, ik zeg er in ieder geval niks over en ik, ik verwijs wat dat betreft naar de directie van, uh, van de ECP. Maar dat het uh, substantieel uh, in financiële zin bijdraagt en een geweldige uh, positieve impuls is, dat is, uh, dat is knippen klaar. Dat zei Hans Nijland, de directeur van FC Groningen. Tot zover de berichtgeving over Murdoch. We gaan weer naar de Olympische Spelen. Door de NOS bij u gebracht. Gerard de Groot al sinds 1841. Het well. de NOS in dienst. Gerard, die maken kwam wel op een heel lekker moment, vonden wij. Ja, een paar minuten voor rust. Een paar minuten voor rust na een lange strijd, na heel veel strijd. En nu wil Nederland de strafcorner hebben, krijgt het ook. Ja, Willemijn Bos zit nog steeds naast me hier. Wat, wat zou jij doen, Willemijn, na de rust? Als je veel strijd hebt moeten leveren. Veel energie hebt verspeeld in die eerste helft. En dan vlak voor rust gelijk. Maar zou je dan na de rust weer meteen stormen? Of ja. zeggen van nou rust eraan? Nee, stormen. stormen. Zoals nu. Erop en erover, ja. Dit is goed. Erop ja. en erover. Dat is de tactiek van Nederland. Na het gesprekje van Max Caldas op het veld. Dat was een opvallend fenomeen hoor, moet ik zeggen. Dat hij ineens de proef bij elkaar haalde voordat hij de kleedkamer in Wat is de reden daarvan? Begrijp je dat? Hij had nee, ik weet dat niet meer gedaan? Ik weet echt niet. Ja, Hij doet het wel eens vaker. Uh, maar het is niet echt een, een speciaal soort wedstrijd of zo. Het, kan het uh, doet dat wel eens vaker. En dan, uh, ja, dan zegt hij gewoon even wat en dan ga je verder. verder. Okay. Ja. Nou, misschien heeft hij wel gezegd, in de eerste vijf minuten, zes minuten de strafcorner pakken. Want dat is gelukt. Die strafcorner die is er wel degelijk. Maartje Paume, de eerste strafcorner met een variant. Zal ze nu het lef hebben om in één keer te schieten? Zal ze nu de verwarring nog groter maken bij de Nieuw-Zeelandse keepster uh, die op de lijn staat? Naomi van Schuift. Er komt Paume, die gaat rechtstreeks, gaat over het doel. Hoog over het doel. Uh, het was een uh, harde push, een harde strafcorner. Maar hij ging over het doel. Voorlopig blijft het hier naast. Zes minuten spelen. In de tweede helft dan ook gewoon 1-1. Dan gaan wij naar uh, Sebastian Timmerman. BMX Sebastian. Waar het heel goed gaat met de Nederlanders, het is pas de kwalificatie, hè? dus er worden geen prijzen, laat staan, medailles uitgereikt. Maar uh, Nederlanders staan voorlopig op de eerste en tweede plaats in die kwalificatie en blijft dat zo? Ja, dat blijft zo, want ook de Amerikaan David Herman, dat uh, weten de kennis, is niet uh, zomaar iemand in het uh, BMX, dus dat is een hele goede rijder. komt niet aan de 37 seconden en 779 uh, ste waarmee Raymond van der Biezen uit Den Bosch is hij afkomstig aan de leiding gaat van de kwalificatie. Hij was uh, bijna na zestiende sneller dan Twan van Gent. De andere Nederlander die daarmee nu op de tweede plaats staat. De Nederlanders doen het dus heel erg goed. Jelle van Gorkum inmiddels zeventiende als er nog vier rijders zijn te gaan op deze BMX-baan die naast de wielerbaan ligt. Veel publiek. Helemaal uitverkocht. 6000 man. En dat terwijl het vandaag slechts gaat om de kwalificatie. Veel baanrenners ook die de afgelopen dagen hebben gereden eh, bij de buren zeg maar zitten inmiddels op de tribune. Ik zag Tom wat Venenberg ook zitten. De technisch directeur van de KMU en is al ook ongetwijfeld wel een berichtje hebben ontvangen dat Theo Bos... de derde etappe in de Eneco Tour vandaag heeft gewonnen in een massasprint. Maar wij kijken verder naar de laatste rijders bij die BMX-kwalificatie. En wij gaan praten over de prachtige zilveren medaille die Nederland rijker is. Gerco Schreuder dus uiteindelijk in een barage. Hij had één strafpunt vandaag vanwege tijdoverschrijding En we doen dat met een man die weet hoe het is om olympisch kampioen te worden. Sydney zeggen we nog maar eens even. Jeroen Dubbeldam, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is natuurlijk een prachtige, bloedstollende paardensport was het weer vandaag. Hier zeiden veel mensen, wij zitten in Londen, jij zit in Hilversum op dit moment... al die mensen die iets van verstand hadden van paarden... als Nederland een medaille haalt, doet Schreuder dat. Zat jij daar ook bij? Wij leken, dachten, god, die er ook wel heel goed gereden. Maar de kenners zeiden vooraf al tegen ons nee, het wordt Schreuder. Klopt dat? Uh, dat klopt, ja. De, de meesten zeiden wel uh, uh, uh, goede kansen voor Houtzager en Schreuder. Uh, en dat is natuurlijk, was natuurlijk ook gewoon zo. Ook uh, Mark Houtzager had vandaag eigenlijk twee fantastische rondjes. Met twee pechfoutjes uh, vond ik het eigenlijk wel uh, maar echt, echt een hele goede indruk achtergelaten. Maar ik had heel eerlijk gezegd ook mijn, uh, mijn geld op Gerko Schreuder uh, gezet vandaag. Of niet alleen vandaag, dat had ik uh, een paar weken geleden had ik dat gevoel al. En, wa en waar kwam dat gevoel door? Nou ja, goed, ik ken natuurlijk Gerko heel goed. Ik ken zijn paard heel goed. Uh, we zijn nauw betrokken, dus ik weet ongeveer ook uh, hoe het ervoor staat. En ik weet hoe hij op zijn groot kampioenschap uh, kan pieken. Dus ik had, daar, uh, ik had daar gewoon een heel goed gevoel over. En dat paard heet Londen, hè? Had hij dat speciaal zo genoemd met dit in gedachten? Of is dat echt puur toeval? Nou, dat is niet puur toeval. Uh, ze hebben bij aankoop van dit paard uh, met een nieuwe naam bedenken. wel uh, in het achterhoofd gehad om hem, uh, uh, om hem gewoon Londen te noemen. Um, in ieder geval met, met het idee dat, uh, mocht hij goed genoeg zijn, dat hij uh, misschien in Londen terechtkomt. En dat, is natuurlijk, uh, ja, dat maakt het wel extra mooi natuurlijk. Uh, jij weet wat het is als geen ander uh, om zo'n ja, zo tweede ronde in te gaan. Zo'n barrage in te gaan. Uh, uh, natuurlijk moet dat paard fantastisch zijn. Maar wat moet een ruiter in zijn hoofd? Want je zag dat ook aan een aantal mensen die met nul in de eerste ronde... die dat dan toch niet vast. Wat gebeurt er eigenlijk met je? Want je voelt wel die enorme spanning, neem ik aan. Ja, er staat enorme spanning op. Het is echt uh, zenuwslopend. En uh, dat is hetgene wat uh, dus, uh, funest uh, werkt uh, naar je paard toe. Je moet, uh, kijk, Het feit is dat je op een paard... Zit, die, uh, wat een vluchtdier is. Dus elke uh, vorm van spanning bij de ruiter werkt uh, negatief. Uh, komt dat over bij het paard. Uh, waardoor, die, uh, waardoor die toch vluchtgedrag krijgt. Laten we het zo maar noemen. En, en, en wat, voor foefjes, dus, uh, ja, wat voor foefjes gebruikt uh, Gerko Schreuder... om te zorgen dat dat paard niks voelt van die spanning? Ja, ik weet niet wat voor foefjes dat zijn. Ik nee, denk nee. dat dat juist hetgene is uh, wat je dus niet uit kan leggen. Uh, en, en, en dat dat juist het verschil maakt tussen iemand die daar goed mee om kan gaan... en iemand die daar moeilijker mee om kan gaan. Ik, ik vond dus vandaag duidelijk te zien, uh, de grote favoriet uh, voor iedereen... Uh, voor mij trouwens niet, uh, ik, ik had echt als Ger -Gerk was favoriet... maar voor iedereen was de grote favoriet Nick Skelton. Yeah. Uh, kon je toch zien in die tweede ronde dat hij uh, toch echt vol onder druk stond... en, en daar uh, de, toch die, die spanning te veel op zijn paard overbracht... Want die fout zat er gewoon aan te komen. Je kon gewoon zien halverwege het parcours dat het paard steeds uh, wat platter begon te springen. Wat meer spanning begon te krijgen in zijn, in zijn lijf. En dat komt dan toch omdat de, de ruiter uh, die, die, die, uh, dat aangeeft. Ja. En uh, uh, je, hij moest een barrage doen. Weet je van tevoren dan hoe ze het parcours aanpassen? Of is dat voor ruiter en paard dan een verrassing? Uh, dat is een verrassing. Dat, die barrage die, uh, krijg je dan eigenlijk pas te zien. Hetzelfde geldt ook voor de, voor de tweede manche die ze vandaag uh, moesten springen. Dat, dat krijg je eigenlijk pas kort voor de tijd krijg je te zien hoe dat parcours gaat. Maar dat is een routinezaak. Dat is eventjes kijken. Ja? En dat is, ja, dat, ik kan me voorstellen dat dat voor een leek uh, misschien Leekje nog wel uh, moeilijk. Dan neem je die bocht misschien verkeerd juist. Ja, maar dat, dat is toch een routinezaak. Dat is eventjes kijken wat langs gaat en dan daar en dan zus. En dan, uh, ja, dat, dat gaat vanzelf. Het Engelse publiek was natuurlijk af en toe luidruchtig, maar kunnen we wel zeggen dat het ook uiterst sportief geweest is. Wat echt zoals spaarder publiek hoort te zijn? Hè? Nou, Het was echt geweldig. Ik ben er dan tijdens de landenwedstrijd ben ik, ben ik er, uh, geweest. Uh, en er was zo'n sfeer ongelooflijk. Uiteraard uh, voor het Engelse team, maar ook uh, bij alle andere teams ging het publiek uh, echt, uh, echt uit zijn dak. Bij elk mooi foutloos rondje. En, uh, het, het is uh, een, een zeer sportief uh, publiek gebleken. en uh, ja, Ik denk dat het overal genomen over de hele Olympiade... Uh, wat dat betreft een fantastische Olympiade is. Ook schitterend voor Nederland. Zilver als equipe, zilver individueel. Uh, jij hebt zelf, want we spraken jou op de eerste dag van de sportzomer en toen zei je eigenlijk al nog niet helemaal hardop... maar dat je zelf wist dat je niet een combinatie had om mee te gaan doen. Is het nog moeilijk voor jou geweest als je, als je, je ja, toch mensen die je zo goed kent... en waar je ook zo dichtbij hoort, zeg maar, om dat te zien? Of is het juist geweldig ook om te zien voor jou? Uh, ik had gedacht dat het moeilijker zou zijn. Ik heb, ik heb toen die knop omgezet en dan, dan ben ik daar ook klaar mee. En dan, uh, dan ga ik gewoon uh, meeleven met, met, met de rest uh, van de jongens. Uh, en, en, en in het bijzonder natuurlijk met, uh, met Gerko en Mark... Uh, waar ik toch nog iets closer mee ben. Ja, en dan, uh, ja, ik, ik heb het eigenlijk niet als moeilijk ervaren. Ik ben er geweest uh, tijdens de zilveren medaille van de landenwedstrijd. Dat hebben we na de tijd in het Holland-Heinekenhuis nog even flink gevierd. Ja, ja die jongens uit de. Kunnen ze goed ergens uit de wij. Nee, dat zeg ik net. Die jongens wat, wat minder oh, als, okay, als ik okay. natuurlijk. Die zijn al eventjes <laughs> ja. geweest, maar die zijn. Uh, die zijn op tijd weer weggegaan en hebben wij het nog eventjes doorgetrokken. Nee, ik heb dat als heel mooi ervaren. En ook vandaag weer die zilveren medaille van, van Gerco heb ik gewoon echt super van kunnen genieten. Ja, wij zagen hier dat, dat de sfeer ook heel goed is hè? in de ploeg. Ze benadrukten zelf ook dat dat, nou, dat dat heeft geholpen. Wat is jouw inschatting? Helpt dat Schreuder ook op het laatste moment dat er niet een soort van vervelende concurrentie is? Nou, dat denk ik niet. Ja, goede sfeer is altijd meegenomen, maar ik denk dat het voor hem niet uitmaakt of de sfeer wel of niet goed is. Hij doet toch gewoon zijn ding en die laat zich, van niks, uh, laat zich door niks gek maken. Uh, ook al zou de sfeer niet goed geweest zijn, was hij waarschijnlijk ook gewoon tot deze prestatie gekomen. Alleen uh, met een goede sfeer uh, is het des te mooier. Wij genieten ervan. En ik heb aan de leeftijden gezien... Jeroen Hubbeldam in Rio de Janeiro kan jij gewoon weer meespringen met een mooi paard. Ik hoop het. Klopt, hè? Dank je wel voor je toelichting. Okay. Dan gaan wij naar Gerard Groot horen hoe het is met Nederland-Nieuw-Zeeland. De hockeydames, tweede helft, Gerard. We beginnen met de stand. Uh, het is 24 minuten nog te spelen. Het is 1-1, maar we hebben net een, uh, ja, noem het maar, een incident achter de rug. Uh, Katie Klin van Nieuw-Zeeland is zojuist afgevoerd... met een behoorlijk bloedende hoofdwond achterop de hoofd. Wat was er aan de hand? Ellen Hoog, de Nederlandse aanvalster... kreeg de bal op de kop van de cirkel vrij om in te schieten. Ze haalde uit, maar die Katie Klin dacht volgens mij... van ik ga er maar eens voor staan. En die kan van achteraan lopen vond ik erg gevaarlijk. Een eigen risicogevalletje, denk ik. En de stik van Ellen Hoog raakte niet de bal... maar wel keihard het achterhoofd van die Katie Klin. Het bloed, ja, dat ligt lag op het veld... dat wordt dan weggepoetst door de... Willemijn Bosno onderde net de forensische dienst die, die dat dan uh, schoonloopt te maken. Yeah, yeah, Willemijn, uh, ik denk dat het gevaarlijk was van die speelser zelf. Hè? Ieder beeldt ja. eigen schuld, zou je ja, bijna kunnen zeggen. van Achteraf liep ze, liep ze daarin. Het was heel gevaarlijk hoe ze aankwam lopen. Ze ja, je weet dat iemand daar gaat schieten als ze zoveel ruimte heeft. En dan van die kant aankomen lopen... Ja, dat... Dan neem je wel een heel groot risico, ja. Ja, de camera was lang gericht op, op Ellen Hoog hier in het stadion. Alsof zij de, de overtreding of de fout had gemaakt. Het had veroorzaakt. Maar ik ben het daar niet mee eens. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. En als je de reactie van Ellen ook zag, die stond echt zo van... Oh nee, oh nee. En dat is ook echt zo reageren ook, als je iemand ja, zo raakt. Het was wel even eng om te zien, hè? Ja, ik vond het niet, uh, het was niet, niet, niet, niet leuk om te zien. Nee, nee. Nou goed, in ieder geval is uh, Katie Klin nu uh, naar de catacombe. Daar zal wel een hechting in gaan in dat hoofd. En dan zullen we misschien haar straks weer terugzien met een uh, zo bekende tulband om. nieuw zeeland speelt gewoon verder tegen Nederland. Gewoon met elf spelers. want je kan doorwisselen bij het hockey. Het is 1-1 en Nederland in de verdediging. Maar daar komen ze tot nu toe vrij simpel uit. Uh, 22,5 minuten nog te spelen. 1-1 bij Nederland tegen nieuw zeeland het goud is er nog niet hoor. Het zilver staat vandaag op, uh, op de lijst. De winnaar hier gaat zilver winnen.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 Er is gescoord voor Nieuw-Zeeland. Hoe is het mogelijk? 14 minuten gespeeld. Uh, Joyce uh, Sombroek had geen uh, grip op het schot van Crystal Forgensen. En dat betekent dat Nederland gewoon achterstaat weer. Opnieuw achterstaat in de halve finale van het uh, vrouwentoernooi hier van de Olympische Spelen in Londen. Achterstaat met 2-1. Dan gaan we door met het nieuws. De Egyptische president Morsi heeft de nationale veiligheidschef... en de gouverneur van de noordelijke Sinai-regio ontslagen... Het besluit volgt op de onrust in de grensstreek van de afgelopen dagen. Zondag doden militante moslims 16 Egyptische grenswachters. In reactie daarop voerde Egypte afgelopen nacht een luchtaanval uit in de sinai woestijn waarbij 20 militante moslims werden gedood. Het treinverkeer rond Leiden heeft vanmiddag stilgelegen na een ruzie over de voogdij over een baby. Daarbij pakte een man de tas van zijn ex-vrouw en rende een trein in. Omdat niet duidelijk was wat er precies was gebeurd, werd het treinverkeer een half uur stilgelegd.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 ANWB-verkeersinformatie met een zestal files op de A2 vanuit België naar Maastricht. Tussen Grondsveld en Maastricht 2 kilometer. En bij Amsterdam op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 2. Bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort. Tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 2 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer op de parallelbaan. En op de hoofdrijbaan van datzelfde stuk van de A16 staat 7 kilometer voor het knooppunt Terbrechtseplein. Er is een ongeluk gebeurd. Maar alle rijstroken zijn zojuist weer opengegaan. De A20 naar Gouda, daar staat tussen Schiedam en knopen plein, 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1, Sportzomer.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 Het is uh, bijna zeven over half zes. Wij praten zo over Nicolas Sarkozy. Terug van weg geweest op het internationale podium. Hij is met Syrië bezig. Eerst terug naar het hockey. Gerard de Groot. Heeft, Nederland heeft met Nieuw-Zeeland misschien wel een veel serieuzere tegenstander dan iedereen dacht. Hè? Dat, daar ben ik wel van wel, dat dat in ieder geval een co conclusie is van anderhalve wedstrijd spelen. Want we zitten halverwege de tweede helft, precies halverwege, kan je zeggen. 17,5 minuut dus gespeeld en Nederland staat opnieuw achter in deze wedstrijd. Lange tijd heeft ze achtergestaan in de eerste helft. Vlak voor rust wordt op een prachtig moment gescoord. Maar nu is het in de tweede helft ook alweer snel. Nieuw-Zeeland dat scoorde. En Willemijn Bos is het daar misschien wel mee eens, denk ik hoor. Want het is een stuk, een stuk lastiger dan Goedder. iedereen... Dat Willemijn wil Willem een corner hebben en die uh, ja. wordt uh, gezegd uh, door een van de spelers van Nederland nu gaan we naar de umpire kijken. Wordt niet naar gekeken naar de video umpire. Scheizert grijpt in, vindt dat Maartje Pauwme te lang heeft uh, gemekkerd, te lang heeft gezeurd en daar moet ze mee ophouden. Dat ze toch een video referral nu gaat aanvragen. Jij vond het een strafcorner Willemijn, Maartje Pauwme ja. kennelijk ook. Ja, zo volgens mij. Het duurt nog een cirkel. tijdje voordat ze hem aanvoegen. Ja, maar... Het is ook even die schijzing, kijkt niet altijd naar, naar degene die hem aanvraagt. Dus het is ook altijd die schijzing gekeken, misschien naar de bal en zij stond net niet in, de, in het beeld. Hoe belangrijk is dit moment halverwege die tweede helft, die, die strafcorner? Die moet er dan ingaan, zou je bijna zeggen? Zou wel lekker zijn. Ja, dat in ieder geval, maar dan zijn we nog maar op 2-2. Een, een tegenstander die lastiger is dan iedereen had gedacht, Willemijn. Ja, dat zeker. Jij dacht er ook zo over? Um, nee. Makkelijk? Nee, want wij, wij hebben het in eerdere wedstrijden ook moeilijk gehad tegen nieuw Zeeland. En uh, het is gewoon heel stug en heel uh, werken altijd hard. Laatste Champions Trophy gelijk. Dus dat had al een teken aan de wand moeten zijn. Ja, maar voor ons, ik denk ook voor het team dat echt zo'n persoon zo wel zo was. Ja, ze hebben het niet te, te dicht opgevat. Nee, zeker niet. Nee, ik nou, geloof ja. niet. Een halve finale vat je nooit dicht op. Dat, dat is duidelijk de halve finale, want dan gaat het gewoon om zilver, om Olympisch zilver. En het duurt lang, het duurt lang, het duurt veel te lang. Zo'n uh, video-referral, uh, zo'n herhaling die ze dan moeten zien. Dan zit er een scheidsrechter boven. En ik heb daar gisteren toevallig met uh, Vic Charles, de coach van Australië, even over gesproken. Hij zegt, daar zitten dan de jonge scheidsrechters die het uh, moeten leren. Die zitten dan boven achter de video te kijken. Daar moet je juist een oude rot neerzetten. Eentje die heel snel kan beslissen. Eentje die heel snel door heeft wat er allemaal gebeurt in het hockey. En het is nu een beslissing. Een beslissing in het voordeel van Nederland. Strafcorner 17-17 staat er op het scorebord. 17 minuten en 17 seconden te spelen. De strafcorner is gegeven uiteindelijk. Nadat de derde scheidsrechter... ...er naar gekeken heeft. En de Nieuw-Zeelandse vrouwen, die beginnen nu te praten... ...die zeggen nu, wat een onzin is dat? En dat zag je gisteren ook in de wedstrijd tussen Spanje... ...de mannenwedstrijd tussen Spanje en Groot-Brittannië. Iedere ploeg had, beide ploegen hadden een referral... ...een herhaling opgebruikt, opgesoupeerd. En toen kwam ze in de slotfase. Toen gaf de scheidsrechter maakte een beslissing... ...gaf een strafcorner. En toen zag je, de Britten als een op die scheidsrechter afkomen. En maar praten, en maar doorzeuren, en maar doorzeuren. Totdat die scheidsrechter eindelijk ook naar de andere umpire liep... en ook de video-umpire erbij haalde. Want de die mogen ook voor hun eigen gemoedsrust... Tijdens de wedstrijd zoveel keren aanvragen wat ze willen, wat hun collega boven ervan vindt. Nou, deze scheidsrechter heeft dat nu gedaan op verzoek van Nederland. Nederland had gezien dat de bal op de voet was en de strafcorner is voor Nederland. En Maarten Paumen staat, staat erbij. Die staat te kijken, die staat af te wachten. Wat gaat er gebeuren? Gaan we weer afschuiven? Gaan we weer een variant spelen? Of wordt het een rechtstreekse van Pauwme? Komt die bal? Daar komt Pauwme. Daar gaat die, en die... Ja! Die gaat erin. En wat een belangrijk moment is dit zeg. In de wedstrijd met nog 17 minuten te spelen. De eerste raken strafcorner van Maartje Pauwme. En hoeveel heeft ze er wel niet gehad? Een stuk of 15, 16. Denk ik tot nu toe het hele toernooi. En die gaat erin. Zo belangrijk. Zo belangrijk in een halve finale van een Olympisch toernooi. Als het zilver op het spel staat en Nederland weer langs zij is gekomen. Nederland op 2-2 tegen Nieuw-Zeeland. Ik ga weer BMX fietsen bij Sebastian Timmerman. Dan zit je al vrij snel in de halve finale, maar je moet wel eerst de kwalificatie rijden om te kijken tegen wie hè. Ja, maar bij de mannen die gaan dan. Ja, 32 nog ga je eerst kort. Ja, ja, precies. precies. Kwart, kwart. Het was trouwens mooi om het gejuich van uh, het hockeystadion over het wielestadion heen. Het baanwielrennen zo. Het, het stadion van het BMX in te horen komen. Uh, en daar kan je ook wel juichen voor Nederland. Want er zit nog geen prijs aan vast of een medaille. Maar Raymond van de Biesse is vandaag het snelste geweest in de kwalificatie. Mooie opsteker voor die 25-jarige van de Biesse Die vier jaar geleden in Peking op één uh, puntje uiteindelijk een finale plaats miste. Maar de kwalificatie dus wint. En daarmee een periode met veel blessures afsluiten. Wereldkampioen van vorig seizoen, Joris Dodet uit Frankrijk, wordt tweede. Heeft een halve seconde achterstand. En 12 van Gent, de andere Nederlander, de tweede Nederlander, eindigt op de derde plaats. Goed begin dus voor de Nederlanders die veel hebben kunnen trainen. Natuurlijk op Papendal, waar een kopie, of beter gezegd een prototype ligt van de baan... die hier in Londen, waarop hier in Londen wordt gereden. En dat trainen, dat heeft toch duidelijk wel gewerkt. Qua snelheid zit het in ieder geval wel goed. Jelle van Gorkum wordt 21 Morgen vanaf 4 uur Nederlandse tijd... gaan we verder met de kwartfinales bij de mannen. Dan gaan wij naar Gerrit Hiemstra voor het weer. Gerrit, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Deze hockeydames en deze fietsers... die hebben best aardig weer hier in Londen. Kom. Zonnetje, wolkjes, droog. Ja, Hoe is eindelijk, hè? He? Ja, eindelijk. Nou, nee, oh, het viel best wel mee, hoor. Ik te klagen, hoor, Gerrit. Hier. <laughs> Hoe is het bij jullie? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde. We hebben op dit moment nog wel een paar buien trouwens in het land. Maar uh, het is wel zo dat uh, de komende dagen we gaan profiteren van een hoge drukgebied uh, bij ons in de buurt. En dat geldt natuurlijk ook voor Londen, want zover is het natuurlijk niet uh, bij ons vandaan. Hoge drukgebied zorgt voor droog weer, voor rustig weer ook. En ook voor, uh, ook voor uh, flinke zonnige perioden. Uh, in Londen denk ik morgen nog wel wat wolkenvelden. Maar goed, wel temperaturen van zo'n 23 graden. En dat is toch wel prettig. En um, de dagen daarna he, in Nederland komt dan ook echt de, de zomer terug, mag je dat zo zeggen? Dat mag je best zo zeggen, ja. Dat, uh, de temperaturen die uh, blijven nog een klein beetje uh, nou ja, aan de koele kant, zou je kunnen zeggen, met een graad of 20. Dat komt omdat de wind nog uit het noorden waait. Maar dat, uh, dat is uh, vrijdag ook nog steeds zo. Maar in het weekend dan gaat de wind wat naar het oosten draaien. gaan de temperaturen iets omhoog. En dan komen wij uit op zo'n 22, 23 en misschien wel 24 graden op zondag. En eh, elders in de wereld, we hadden vandaag al even een gesprekje over de droogte op de Balkan en de enorme hitte daar. Maar in China las ik 2 miljoen mensen geëvacueerd ten zuiden van Shanghai. Wat is daar aan de hand? Nou, dat komt omdat daar een tyfoon eh, aan land is gekomen. En die veroorzaakt daar overstromingen. En vandaar dat die mensen dus geëvacueerd zijn. Er is daar in korte tijd op sommige plaatsen zo'n 250 millimeter regen gevallen. Dat is gewoon 25 centimeter. Dus overal een laag water met, ja, van zo'n dikte. En dat is natuurlijk veel te veel om ja, te kunnen verwerken. Dus daar hebben ze vooral problemen met ja, overstromingen. Nou, wij gaan uh, jou danken. En uh, Europa kunnen we het in ieder geval met goede vooruitzichten doen. Dank daarvoor, Gerrit, want wij okay. gaan weer snel sporten. Een halve finale van de dames. Nederland wordt ongelooflijk op de proef gesteld tegen Nieuw-Zeeland. Gerard Groot. Ja, je houdt je hart vast te komen op 2-2. Twee dan denk je, nou, het zal toch een keer knakken bij die Nieuw-Zeelandse vrouwen. Nee hoor. Aan de andere kant pakken ze twee strafcorners. Die leveren, godzijdank, niets op. En dan heeft Nederland weer een strafcorner. Op dit moment met nog 13 minuten 50 seconden te spelen. De strafcorner is voor Nederland. Dus kijken... Of dit het moment is dat Nederland op voorsprong kan komen. Dat zou voor het eerst zijn in deze halve finale. Want ze hebben wel kansen gekregen. Maar Nieuw-Zeeland nam telkens de voorsprong. Komt hij. Gaat Maartje Palmen. Niet rechtstreeks. Houdt de bal bij, zich. schiet hem. Ik begrijp daar niets van. Waarom schiet ze hem? Waarom veegt ze hem niet gewoon in het doel willen, mijn bos? Hè? Ja. Dat was het moment. Ze stond op, uh, op de strafbalstrip ongeveer. Ja, dus je vanaf daar moet schieten, dan doe je dat natuurlijk wel zo hard als je kan. Dus dat is dan wel gewoon met geslagen, de geslagen bal. Jawel, maar dat kost tijd natuurlijk. Maar het was dat een mogelijkheid tijd. voor Nederland. Het was zeker een mogelijkheid, zeker. Het was een grote mogelijkheid voor Nederland om op 3-2 te komen. Het leverde niets op. Maatje Palmer wachtte misschien een beetje te lang. Had de bal moeten schuiven, in de hoek moeten prikken in plaats van te schieten. Want nu dat kon ja. dus de Nieuw-Zeelandse verdediging erbij komen. Maar Nederland blijft aanvallen. Blijft aanvallen, maar uh, wordt nu van de bal. Gezet Kelly Jonker op rechts en Nieuw-Zeeland weer. Dan kijk je meteen wat er voorin loopt bij Nieuw-Zeeland. Niet uh, zoals bij de Britse vrouwen dat iedereen achter de bal speelde. Nee hoor, er staat er wel, egen, wel degelijk eentje. Helemaal scherp uh, van uh, de Nieuw-Zeelandse zoals uh, Charlotte Harrison. Maar die verspeelt de bal. En nu moet Kelly Jonker uh, naar een opening gaan zoeken. Houdt de bal bij de rechterzijlijn vast. Speelt hem dan terug, speelt hem terug in de richting van Maartje Pouwen. Op de 23 meter lijn van Nederland zoekt uh, Maartje Poumer ja. daar. Uh, uh, een, een opening. Terwijl Willemijn mijn bos mij nu. Uh, ja, die let wat meer op de spelersbank dan, dan op het spel misschien wel. Maar die ziet dus inderdaad die, uh, die Katie Klin. met zo'n tulband. een soort. Uh, ja, zo'n hesje onder hoofd. Uh, naar het uh, veld komen. Die gaat uh, een beetje inlopen, denk ik. En. Dat zou best wel eens kunnen dat hij er straks gewoon weer bij komt. Want ze zijn bikkel en bikkelhard, die uh, hockeyvrouwen van Nieuw-Zeeland. Zij is er weer bij. Zij zit weer op de bank, uh, Katie Klin. En dat is ongetwijfeld een gehechte hoofd geweest. Een gehechte hoofd rond geweest. En ze kijkt, ze zoekt nu naar de stik om er zo direct weer in te komen. Terwijl het publiek nu fluit, omdat er een overtreding wordt geconfronteerd. Van een van de Nederlandse spelers en de bal aan Nieuw-Zeeland wordt gegeven. Het gaat de bal uh, nu over de zijlijn. Verwarring alom. De scheidsrechters weten ook niet meer allemaal precies wat er moet gebeuren. Rust nu in bij. Teams. Nederland tegen Nieuw-Zeeland. Nog 11 minuten te gaan. Het is nog steeds 2-2. Nog steeds gelijk dus. Nicolas Sarkozy, dat is toch de oude president van Frankrijk... zult u dan denken dat klopt, maar een rol op de achtergrond ligt hem niet... want hij blijkt gisteren telefonisch overleg te hebben gehad... met een kopstuk van de Syrische Nationale Raad. Dat werd vanmiddag bekend, Praat erover met onze correspondent Ron Linker. Ja, Ron, een beetje verbaasd ben ik een velen met mij... want wat heeft Sarkozy over Syrië te zeggen? Nou, kennelijk heel veel, want hij heeft zich weten los te rukken van de televisie. We weten dat Sarkozy van sport houdt. Hij heeft 40 minuten gesproken met... Abdel Basset Saida, de, de voorzitter van die Syrische Nationale Raad. Daar is vanochtend dan weer een persverklaring naar buiten gekomen hier in Parijs. En daar staat dan in dat beide heren oproepen tot een snelle interventie. En ook dat ze opvallende overeenkomsten zien tussen Syrië nu en Libië een jaar geleden. Nou, En dan weet je het, hè. toen kwam er een internationale interventie op gang. En wie had daar een leidende rol? Frankrijk, oftewel Nicolas Sarkozy. Dat was de man die daar het voortouw nam. Dus misschien dat hij daarom wel naar buiten kwam. Maar nou hebben wij ook een uh, meneer die heet Hollande, president. Ja. Die zal toch niet helemaal uh, blij geweest zijn met dit, neem ik aan. Nee, nee de, de, de journalisten hier hebben geconstateerd dat beide heren op nog geen 20 kilometer afstand van elkaar vakantie houden hier in Frankrijk. Hè. Uh, maar ik denk niet dat hij daar blij mee is Vooropgesteld, Het is heel ongebruikelijk uh, dat een voormalige president zich bemoeit met uh, de buitenlandse politiek van zijn op, opvolger. Het is niet verboden, maar het is wel heel ongewoon. Zeker ook omdat in die verklaring, in die woorden van Sarkozy, een ondertekend... Toon zit van Hollande, doe nou toch eens wat. Nou die heeft zelf niet formeel gereageerd Hoeft hij ook niet. Uh, zijn vrienden hebben dat al gedaan. Die hebben gezegd, het is een rare move van Sarkozy. En Hollande zal erop wijzen dat hij eigenlijk niet zo heel veel keus heeft. Hè? Bij buitenlandse zaken zeggen ze hier, uh, doen de Russen en de Chinezen moeilijk? Die weigeren het groene licht te geven voor militaire interventie. Ja, dan blijft het toch ook lastig voor Frankrijk uh, om iets meer initiatief te tonen. Uh, Hollande zal ook wijzen wat hij wel doet. Want uh, binnenkort komen er Franse dokters langs de grens met Jordanië en Syrië te staan... die uh, gewonde burgers burgers en slachtoffers daar moeten gaan helpen. Dus er gebeurt wel wat, zal Hollander zeggen. En hoe moeten we dit nou uiteindelijk zien, dit initiatief van Sarkozy? Komt het van hemzelf? Zitten er anderen achter? Ja, nou, er is in Frankrijk wel een debat over de rol van Frankrijk... bij die Syrische uh, burgeroorlog. En ik denk dat Sarkozy zich oprecht zorgen maakt over wat daar gebeurt. Ook hier in Frankrijk komen natuurlijk dagelijks de beelden... op televisie van slachtoffers en gewonnen. Maar gewonden. ziet hij een rol voor maar... zichzelf erin? Nou ja, het is een... Nee, dat denk ik niet, want hij is niet aan zet. Hij is niet de president. Maar de rechts, hè, zijn politieke stromen hier in Frankrijk, heeft het moeilijk. Na de nederlaag is men verdeeld eruit gekomen. En er is een soort heimwee naar de man die de partij tenminste wist te verenigen, Nicolas Sarkozy. Dus misschien dat hij dat wel wil. Maar het kan ook zo zijn uh, dat hij... Um ook wel iets heeft van, hij werd verguisd tijdens de campagne. Hij werd, uh, de maatregelen die hij heeft genomen worden nu door Hollande teruggedraaid. Justitie zit hem op de hinder. Uh, door zo nadrukkelijk te wijzen op Libië, ja, benadrukt Sarkozy ook weer even zijn eigen rol als president van Frankrijk. Althans, zoals hij in de geschiedenisboeken wil staan. Een man die beslissingen durfde te nemen en die niet te lang langs de zijlijn bleef staan. En dat zou heel goed kunnen verklaren, waarom omdat hij nu weer naar buiten komt. Ron Linker vanuit Parijs. Terug naar het hockey, Gerard de Groot. Gerard, ja, je krijgt een beetje een rommelig en uh, paniekerig gevoel bij die halve finale van de dames. Ja, er zit zo langzamerhand uh, weinig lijn meer, ook uh, in het uh, Nederlandse spel. Het gaat niet vloeiend meer, het gaat niet gecombineerd meer. Je hebt wel eens van die wedstrijden dat je zo'n gevoel hebt, uh, Willemijn Bos, die zit hier naast mij en misschien met mij eens, dat weet ik niet, dat ga ik aan u vragen. Je hebt zo'n gevoel dat het misschien wel eens mis zou kunnen gaan, Willemijn. Um, nou, misgaan... Je ziet wel dat het niet meer zo soepel gaat als, als hiervoor, maar dat, uh, dat is natuurlijk ook wel logisch. En voor hetzelfde geld, ja, hij kan nu een beetje aan allebei de kanten vallen. Ja, maar dat, dat is toch iets, dat is toch een gevoel wat je niet had verwacht in een halve finale van de grote favorieten van dit Olympisch toernooi. We hebben misschien nu een mogelijkheid voor Naomi vanaf. en die bal gaat met de omgekeerde stik, met het haakje, net naast het doel. Dat is zo'n klein kansje, zo'n klein kansje wat Nederland dan krijgt, maar het lukt allemaal net niet vandaag, Willemijn. Nee, het zei, je, had dit ge, je had dit gevoel in ieder geval niet willen hebben. En ik denk dat wij, dat, dat als je er wat dichter dan echt dichtbij zit... dat je wel weet dat, dat dit kan gebeuren. En dat is gewoon echt een goede ploeg. Voel, voel jij nu met, met, met de meiden mee? Denk ja? je nu niet, ze, oh, ja, dat is misschien het. een hele domme vraag of zo... maar ik had er eigenlijk moeten staan, want ik had ja, dat, en dat, dat dat moeten dat, doen. Nou, niet omdat ik maar gewoon meer... Ik had er moeten staan, maar dat denk ik natuurlijk nee, al heel de, was duidelijk. de maar, tijd. Maar, maar, nu, maar dan kan je misschien iets eraan doen, dan kan je iets veranderen. Je Jij zit nu maar op de stoel naar te kijken. Ik ben nu wel een beetje hulpeloos, zeg maar. kan niet echt iets doen. En dat is natuurlijk wel uiteindelijk het moeilijke aan het hele verhaal. Maar ze gaan het doen. Nou, zij heeft vertrouwen nog steeds. Willemijn Bos. En uh, wij, oh, wij gaan met haar meedenken. En mee hopen natuurlijk. Want nogmaals, het zilver staat op het spel. Het is uh, 6 minuten 50 seconden nog te spelen als het gelijk blijft. Je gaat er langzaam aan denken. Oh! Dat had gekund hoor, Liedewij -Belte. Daar had je aan kunnen komen. Lange bal waar alle Nieuw-Zeelandse speelsers naast zitten. En ineens was daar Liedewij bij de verre paal. Maar de bal ging net langs haar stik. Dat leverde geen treffer op. Blijft dus gewoon 2-2. En ik was aan het zeggen, je gaat dan denken aan zo'n verlenging. Twee keer 7,5 minuut met een golden goal. Dan kan het inderdaad wat Millemijn Bos net tegen me zegt en net tegen jullie zegt ook net de andere kant op vallen. Het is allemaal niet meer zo zeker. Het is allemaal niet meer zo overtuigend zoals de Nederlandse vrouwen hier spelen tegen Nieuw-Zeeland. Het is nog wel steeds 2-2. Laten we ons daar maar aan vasthouden. We gaan naar een oproep aan de lijn straks. Want 1 miljard dollar, daar wordt over gesproken. Rupert Murdoch kwam vandaag de Eredivisie binnenvaren. Wel van een contract voor 12 jaar. En de voetbalclubs, ja, die hebben dat uiteraard aanvaard. Uh, maar ja, de vraag is natuurlijk dat de vorige commerciële partijen... die de clubs miljoenen beloofden, uh, uiteindelijk het niet haalden. Failliet gingen. Voetbalclubs die daardoor ook weer in zwaar weer kwamen. Kortom, is het een goede zaak dat er commercieel kapitaal naar de Eredivisie komt? Of kan het voetbal beter bij Studio Sport blijven? Zo overigens ook prima te combineren. Er zijn misschien, maar dat moet allemaal nog worden uitgezocht. Op Radio 1 kunt u stemmen op de stelling... Eredivisie Voetbal hoort bij de NOS. En na half zeven praten we daar uitgebreid over. We gaan uh, terug naar Gerard de Groot. De laatste minuten van de halve finale. Voorlopig althans, Gerard. De laatste vijf minuten met uh, op dit moment een, uh, een strafcorner nee, die de scheidszetten geeft. Geen Er komt uh, de herhaling. Willemijn gooit van de zenuwen de flesjes water hier naar beneden. Sorry. Er zitten uh, zit wat Nederlandse collega's hier beneden. Maar als Willemijn dat bos doet, dan uh, vinden ze dat allemaal niet zo erg hoor. Willemijn, dus ze zijn allemaal blij dat je er bent. Maar Gerard, vijf komt er weer een, een videobeslissing? Begrijpen ja, ja, we dat ja, goed? Ja, ja, ja, ja, er is weer een videobeslissing over die strafcorner. Zodat ik nog gewoon rustig uh, kan praten. En niet uh, angst moet hebben. Omdat Nieuw-Zeeland die strafcorner in eerste instantie toegewezen krijgt. Maar Willemijn zegt, het was absoluut geen shoot. En we gaan nu meekijken. We gaan kijken of het in inderdaad zo is. Ik denk dat uh, het gelijk is. Ik denk dat het gewoon uitverdedigen is. Maatje Pauman heeft het al uh, gezien hoor. Die vraagt de uh, jongen aan de kant, geef die bal nog maar aan mij, want ik ga zo direct de bal uitverdedigen. Ik ga uitverdedigen. Die strafcorner gaat niet door. Ik ben ervan overtuigd. Maar die ballenjongen die is heel eigenwijs. Die zegt gewoon van nee, ik hou hem vast. We gaan eerst uh, de uitslag horen van de scheidsrechter aan de video. Of het wel of niet de strafcorner is, dan pas krijg je de bal. En hij houdt hem gewoon vast. Hij heeft er zelfs wel twee in zijn handen. En Maatje Pauw moet zeggen, geef dat ding nou mee. <lacht> ze krijgt hem gewoon niet. Nee, ze moet wachten. Ze moet wachten op de video-empire. Het publiek zit ook veel te lang te wachten. Veel en veel te lang duurt het. We hebben er afgelopen week tijdens dit toernooi al meerdere keren over gesproken. Zo'n zo herhaling op de video moet je gewoon snel kunnen beslissen. En dan moet je niet te lang over doen. En als je het allemaal niet meer precies kan zien, dan moet je zeggen van... nou jongens, dan, gaan we, dan blijft het neutraal. Dan krijgt de verdediger de voordeel of de aanval. Voordeel. Maar dan moet je in ieder geval een regeling voor treffen. We zijn inmiddels al aan het wachten. Ruim, ruim 45 seconden, bijna een minuut al, op de uitslag van de video-Empire. Die nog steeds niet kan zien wat er gebeurd is. En ik heb net al even gezegd, Rick Charles was de coach van Australië. Daar zetten ze die jonge jongens neer. Die jongens, zonder ervaring. Je moet daar een oude rot neerzetten. Die gewoon precies weet wat een hockeywedstrijd is. Die weet wat het is om op topniveau te moeten fluiten. Om op topniveau te moeten spelen. En Maartje Pauwmer, die zei, ja jongens, wat gebeurt er nu allemaal? Het publiek vraagt zich ook af wat er allemaal gebeurt. Veel en veel en veel te lang. En het gaat maar door en het gaat maar door. Het publiek begint een beetje te klappen. Slow hand clapping. Want schiet nu op daarboven in dat hokje. De video umpire kijkt. En die kijkt naar de beelden die we allemaal al drie, vier, vijf keer gezien hebben. En wij vinden allemaal dat het geen is geweest. Dat moet die video umpire toch ook zien. En als hij straks het niet zeker weet, dan zal hij waarschijnlijk zeggen... dan blijft de beslissing zoals de scheidsrechter het gedaan heeft. Dan gaan we de scheidsrechter volgen. En dan wordt het dus wel een strafcorner. En dat krijgt nu de scheidsrechter iets te horen te zien want er is een beweging er is een beweging ze gaat nu naar de speelstof toe en wat gaat het allemaal lang duren Willemijn Bos dit is toch vreselijk? Ja dat het nu zo lang duurt is wel echt verschrikkelijk maar ja ik vind het wel echt een, echt een goede uitzending. het is wel echt uh... op zichzelf uit maar het mag niet zo lang duren in dit toernooi we hebben al sommige keren hebben we al twee drie minuten moeten wachten op een op een beslissing ja, het duurt nu ook wel echt heel lang en dat ja, dat dus kan wel zo... Ja, dat is, niet, is meestal teken. niet een goed teken. Als het, zeg maar, als het duidelijk is, dan is het binnen, binnen een half minuut uh, is hij klaar. We zijn dus nog steeds aan het kijken. Hè? Ja, en het is een belangrijk moment. Hè. Laat dat niet vergeten. Ja, Vijf minuten zeker. voor het einde. En Nederland wint uh, deze referral. Het applaus uh, naast me is uh, van Willemijn Bos. Er wordt geboeid. Het wordt geen strafcorner. En Nederland ontsnapt hoor. Vijf minuten voor het einde. In ieder geval aan die strafcorner. Misschien dat dat hoop geeft. Misschien dat dat mogelijkheden geeft voor Nederland. Om uh, weer eruit te komen. Alles weer hersteld. Uh, vrouwen staan bij de bal. Maatje Pauwen met, uh, met de boelie. De boelie die het spel weer. Moet hervatten bijna bij de Nederlandse cirkel. Wint uh... De Nieuw-Zeeland, de boelie, wordt op de stick ges geslagen. En is er een vrije slag voor Nieuw-Zeeland. Verdedigd door Maartje Goderie, goed verdedigd door Maartje Goderie. En Nieuw-Zeeland gaat drukken, Nieuw-Zeeland gaat aanvallen. Die voelt dat er wat te halen valt bij deze Nederlandse ploeg. Die toch zwaar favoriet was voor de gouden medaille. Dat is uh, overmorgen pas. Ze moeten eerst nog maar zien dat ze vandaag de halve finale winnen, de Oranje Vrouwen. Dat ze de halve finale winnen en dan de gouden medaille, binnen, -medaille binnenkrijgen. En nu wordt het wel een strafcorner. En ja, ik zei het al. Voelen dat er wat te halen valt. Dat is zo'n moment in de wedstrijd dat je, dat je voelt dat Nieuw-Zeeland gaat komen met uh, die uh, Katie Glynn gewoon weer in het veld met een soort badmuts op. Loopt ze daar dichtgepakt geplakt Natuurlijk door de dokter van uh, Nieuw-Zeeland. Dat zal een behoorlijke hoofdlond geweest zijn. Maar dat duurde zeker een kwartier, twintig minuten voordat ze weer terug was hier in het veld. Maar de strafcorner is voor Nieuw-Zeeland. Katie Klint staat er zelfs bij. Die zegt, uh, nou, misschien dat ik het wel kan gaan doen. Of anders die Kaila Charlam, Die de eerste treffer maakte voor Nieuw-Zeeland uit de strafcorner in de eerste helft zo kort na het begin. Is het nog te spelen? Vier seconden terwijl de tijd weg... Uh, vier, vier minuten moet ik natuurlijk zeggen. Terwijl de tijd weg tikt en... Uh, we allemaal willen mijn angstig kijken, angstig kijken wat er gaat gebeuren. De ops van de zenuwen hier naast me, ja. die Willemijn Bos, die zitten nou, nou, nou, nou, nou op de oranje nagels te bijten en nou kijken wat uh, Nederland gaat doen tegen die strafcorner. Daar komt hij. Is het? Uh... Klin, ja, en die wordt gestopt door uh, Joyce Sombroek, wordt het weer een strafcorner. Ja. Het was inderdaad die Katie Klin net in het veld gekomen met die badmuts op de hoofd vanwege die hoofdmond die die strafcorner mocht nemen en niet uh, Kayla Sharland. Het zijn af en toe uh, verrassingen toch wel op de kop van de cirkel als Nieuw-Zeeland de corner krijgt te nemen. Maar ze kijken nu vertwijfeld naar de bank om uh, misschien een aanwijzing te krijgen wat we nu moeten gaan doen. De inzet van uh, Katie Klin was niet uh, hard genoeg, niet strak genoeg om Joyce Sombroek uh, te verrassen. Maar het is wel Wegelijk een tweede strafcorner. 3 minuten 16 seconden op de klok. En uh, wat een gezicht, zegt En dan uh, gaan we eens kijken. Ja, het nieuws zal worden uitgesteld. We blijven het gewoon volgen die laatste 3 minuten. En dan komt hij. En dit keer is het Charlant. Charlant die schiet. En die wordt gestopt door Sombroek. En Nederland mag uitverdedigen. Poe, poe, poe, poe, poe, poe, poe. Dat waren momenten hier in de slotfase van de wedstrijd. Want je... Voelden het dat Nieuw-Zeeland het, het wilde. Je voelt dat Nieuw-Zeeland denkt, daar is wat te halen bij Nederland. Want Nederland speelt niet goed, hoor, vandaag. Ze spelen op dit moment zeker slordig. Ze spelen niet meer vloeiend. Het gaat moeizaam. Moeizaam, moeizaam. En het publiek, het stadion hier staat nu achter oranje. Het stadion is een beetje oranje. Wat zeg ik? Voor een groot gedeelte oranje. Want het zijn voornamelijk Nederlandse fans ja, maar... die zitten. Die zien nu de aanval via Naomi van As. Naomi van As, op links uitgeweken in de cirkel. Komt. De bal op de voet. Nee, komt niet op de voet. Ja, wij zagen het allemaal wel op de voet, maar kennelijk toch niet.